De stichting had daarom aan de provincie Limburg een garantstelling gevraagd. Staten zijn vrijdagavond akkoord gegaan met een bankgarantie van 1,3 miljoen euro... zodat de WK-organisatie de rekeningen kan betalen. Het openbaar ministerie onderzoekt de echtheid van 4.500 werken van Anton Heiboer. Over de authenticiteit van de werken lopen verschillende procedures. De collectieschilderijen en etsen zijn in het bezit van twee kunsthandelaren uit Amsterdam. Het zouden werken zijn uit de periode tussen 1952 en 1960... de zogenoemde Haarlemse periode van Heiboer. De kunstenaar heeft altijd gezegd alles uit die periode te hebben vernietigd. En ook zijn weduwe betwijfelde de echtheid van de collectie. De kunsthandelaren zeggen het werk te hebben gekocht van een vriend van Heiboer. Ze zouden bewijzen hebben dat de collectie echt is. Amerikaanse opsporingsdiensten kunnen makkelijker bij gegevens van Nederlandse gebruikers van een clouddienst dan tot nu toe gedacht, blijkt het onderzoek van het Instituut voor Informatierecht.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 Overdag eerst overwegend droog, later kans op regen en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goeie. Nacht, we zijn weer terug met Kaas En uh, we praten hier nog steeds uh, over Roma en Sinti... naar aanleiding van het boek van uh, Kemal Rijke Roma. Uh, en met als ondertitel, behalve de joden... is geen enkel volk zo vaak vervolgd als Sinti en Roma. Uh, Kemal Rijke en Bijke Stijnbach die zitten hier nog steeds tot twee uur... maar we hebben er nog een gast bij. We denken, het is toch al midden in de nacht. We nodigen er nog een uit. Peter <kuggen> Jorna, hartelijk welkom. Ja, ook al uh, heel lang met Sinti en Roma bezig hè? voor je werk. Ja, voor mijn werk sinds 1991. En, en waarom? Wat doe je? Um, nou, niet alleen voor mijn werk. Ook qua anderssoortige betrokkenheid sinds 1991. Denk daarvoor nooit, eigenlijk. Maar, maar wat doe je dan? Nu ben ik uh, adviseur, trainer. Uh, ik heb net een training gevolgd bijvoorbeeld bij de Raad van Europa... om intermediairs te kunnen trainen onder Sintje Roma zodat zij uh, wat meer uh, het contact kunnen uh, overbruggen... tussen gemeenten bijvoorbeeld, instellingen en uh, eigen gemeenschappen. En advies aan uh, overheden, uh, gemeenten inderdaad, of ministeries. En, maar ook advies aan Sint-Jeroma zelf. En wat boet jou zo aan Sint-Jeroma? Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ik heb... Uh... Mijn passie lag altijd bij de Indianen van oudsher. Op de Grote Markt in Groningen uh, zag ik ooit een apache uh, powwow, En dat is me, dat denk ik, vanaf mijn vijfde jaar is dat me dat bijgebleven. En dus de kleurrijkheid... Wat is dat weer een powwow? Dat is een, een dans, uh, ja? een, een soort ritueel uh, dans... Van de Indiaanse bevolking. Nou, dus daar, uh, dat is, kan ik blijven hangen. Ik ben een boekje gaan lezen. En, uh, daarna ook documentaires. Maar dus daar begon het mee. Met, met Indianen. En daarna uh, voor mijn studie uh, onderzoek gedaan. In Brazilië. Maar ja, er moet ook uh, brood op de plank komen. Dus uh, op een gegeven moment dacht ik... Uh, nou, uh, ik ga maar eens kijken hoe het in Nederland uh, ervoor staat. En toen kwam ik uit bij de toen nog geheten zigeuners. Dat was mijn eerste sollicitatie eigenlijk. En uh, dat is me goed bevallen. Want dat lijkt het meest op Indianen hier in Nederland? Ja, naar mijn gevoel wel, ja. Inderdaad. Ja, qua, Klop, klopt dat ook? Uh, qua, qua positie in de samenleving. Uh, onrecht. Uh, kennelijk drijft mij dat ook. Om um, daar in iets mee te doen. En dat te herkennen. Dat mensen daar zelf ook... Uh, uh, ja, strijd voor leveren. Om uh, daar iets in te veranderen. En, en hou je ook van de cultuur? En dat culturele rijkdom inderdaad van die uh, mensen, ja, zowel van de inheemse volken als van uh, Sinti en Roma. Ja. En, en, en de romantiek? Is, is, is... Uh, ongetwijfeld zal er ook een rol spelen. Dat zal je met die apaches van toen, van mijn vijfde jaar te maken hebben. En dat laat je nooit meer los. Ja. Want wat spreek je aan in de cultuur van Roma en Sinti? Uh, van de cultuur? Uh, nou, ik ben cultureel antropoloog. Maar laat ik vooropstellen, ik heb nooit onderzoek gedaan onder Roma en Sinti. Dus ik heb alleen maar beleidsmatig... Nee, maar je verrekt. bent er al twintig jaar mee bezig, dus dan ja. leer je ze wel kennen, lijkt me. Ja, maar wel vanuit de hectiek van uh, bureau en veld, werk. D dus je maakt weinig mee van de cultuur? Het is heel moeilijk ook wel weer om daar dan, uh, dat als cultuur te beschouwen... en uh, daarvan verbaasd te staan, uh, want je weet dat er allerlei andere dingen spelen. Uh, de dagelijkse leven en uh, thematieken... En, uh, Problematieken. Problemen. Ja. Dus de problemen. Pro de problemen jagen de cultuur een beetje. naar de achtergrond, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Muziek vind ik trouwens ook wel. Uh, ik ben een groot muziekliefhebber en dat speelt natuurlijk wel dan uh, ook een rol. Uh, wat ik fantastisch vind. En ik denk dat ik daar ook heel veel cultuur in absorbeer uh, via de muziek. Ken je me ook wel wat zeggen? Uh, ja, kijk, uh, ik onderscheid oh. zelf uh, twee typen uh, uh, mensen die met Sinti en Roma omgaan van buiten de groep. Ja. De romantici en de hardliners. Uh, romantici enerzijds die dus uh, die cultuur volledig omarmen, helemaal opgaan in de muziek en in het romantische beeld en al zo prachtig, en kampvuren en noem het allemaal maar op. Uh, en die dus eigenlijk gewoon de, de mens achter de Sinti en Roma daardoor minder zien. Hm. En de hardliners, uh, met name dan bestuurders, uh, maar ook politiekorps, hebben uh, we het vorige uur uh, al over gehad met bijken die gewoon uh, uh, zwart-wit denken en uh, deze mensen onder de duim willen houden. En daartussenin vind je vrij weinig. En dan kijk ik even naar Peter, maar ik vind Peter wel een voorbeeld van tussenin. Enerzijds, uh, maar ik weet niet of ik voor je kan spreken... maar ik heb voor mijn boek veel uh, met hem opgetrokken. En uh, hij heeft me ook heel goed geholpen wat betreft archief. Ja. Uh, enerzijds uh, zie ik bij jou uh, bewondering. Maar anderzijds zie ik ook realisme mm -hmm. uh, over Sinti en Roma... Volgens mij klopt dat wel, of niet? Ja, dat klopt wel. Uh, en dat heb ik ook uh, mijn leren eigen maken. Dus uh, je start wel vrij naïef in je eerste baan. Dat was in een zelforganisatie, een in inspraak toen het bestond van woonwaarbewoners en zigeuners. Uh, zo heette dat toen nog. En uh, daar was ik beleidsmedewerker onderwijs en werkgelegenheid. Nou, wat me daarvan is bijgebleven. Dat was één fantastisch project. Dat was een ondernemersopleiding autobedrijf. En uh, ik zag wel dat toen vooral de woonwaagbewoners daar het meest toegang toe hadden tot dat project. En niet zozeer de zigeuners. Dus ik zag wel dat uh, dat, dat nog wel een stapje verder te maken was. Ja, en daar heb je een heleboel stappen van gezet waarschijnlijk in de afgelopen ja, twintig jaar. Ja, ja, ja. Ik ja. ga eens even kijken naar de mailtjes die zijn binnengekomen. Zo meteen ook uh, de telefoontjes. Want uh, luisteraars kunnen met ons meepraten op welke manier dan ook. En... Uh, het is eigenlijk vrij breed. We hebben hier drie mensen die veel weten van Roma en Sinti in ons land. En u kunt vragen stellen en ook reacties geven. En via de mail is iets binnengekomen van uh, Meri Kouwenhoven uit Brunsum. In Limburg wordt vaak op een negatieve manier over de kampen gepraat. Die mensen die staan nu echter wel in de lange rij voor de winterbanden. Hoe bereiden Roma en Sinti-ouders hun kinderen voor op alle vooroordelen en hypocrisie? Dat is een, dat is een vraag uh, voor jou, Bijken. Wat heeft dat met auto, autobanden te maken? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat Ik komt door meer dat ze de wel veel. Ik veel vraag veel niet. Ja, is maar nou, het is een mailtje. Het gaat om het, het laatste deel van de vraag. Nee, het gaat om dat mensen veel kritiek hebben. Maar dat ze wel waarschijnlijk dan bij, bij uh, Sinti of Roma. Uh, autobanden gaan, uh, winterbanden gaan uh, hmm. kopen of huren. Zo. Oh, zo. Omdat die daar uh, in handelen. Ja? Uh, maar de vraag is: hoe bereiden Roma en Sinti-ouders hun kinderen voor op alle voordelen en hypocrisie? Hmm. Uh, dat ze de mensen gewoon altijd vriendelijk en beleefd te woord moeten staan, wat, wat voor mensen dat ook zijn. Dat altijd uh, beleefd blijven. Heb jij dat met je dochters besproken? Oh jee, ja. Al vroeg? Ja, heel vroeg. En heel? ook dat, ze, dat niet iedereen altijd even vriendelijk zou zijn? Altijd vriendelijk blijven? Nee, maar dat hen. andere mensen niet altijd vriendelijk zijn. Dat andere mensen niet altijd, dat zijn ze gewend. Ja? En toch altijd vriendelijk blijven. Ja. En lukt dat? Ja. Nou, vaak wel, maar ook vaak niet. Ja. En als het niet lukt? En uh, ja, ze hebben daar hun eigen mening over. En dan zijn ze verstandig en dan zeggen ze niets. Want ze staan daar boven. Ze staan daar boven. En, uh, ze hebben geen zin om altijd maar in de verdediging te gaan. Ze vinden het uh, de moeite niet waard. Altijd maar verdedigen, verdedigen. En jij denkt maar zoals jij denkt. Je ja. doet maar. En, en, en zijn ze, in, in, ja, eh, zeg maar, toen ze klein waren, wel eens huilend naar huis gekomen omdat ze gepist werden? Nee. Nee. Die oudste is wel eens een keer huilend naar huis gekomen omdat haar verplicht was om <tie> uh, naar de film te kijken: van... hoe heet die film nou, die oorlogfilm? Shintras List. Hm. Oh, ja. Verplicht dat al hoorde in de les, want het ging weer tegen 4 mei. En uh, dat wou zij niet zien. En dan had zij haar reden voor. En uh, de meester werd boos, was eruit gegaan. En die, en die reden was dat het te dichtbij kwam vanwege de natuurlijk Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En uh, toen belde de meester op, ze was naar huis gegaan en uh, ze is onderweg. En uh, nou, ze komt thuis en ze vertelt dat, heb ik de meester gebeld. En, uh, ik zeg: Nou, het is maar goed dat ze naar huis is gekomen, want ze mag van mij niet naar die film kijken. Ik verbied dat mijn kinderen, want die krijgen daar nachtmerries van. Want dat staat veel te dichtbij, die kinderen liggen daar wakker van... en ik heb het probleem. Niet de meeste, ik wel. En wat zei hij? Ja, ja. Weinig kennis hè, van de Sinti-gemeenschappen. Weinig kennis, wist hij niet. Er zijn ook uh, zigeuners van in de oorlog. Niet alleen maar Joodse mensen. Oh, dat wist hij niet. Ja. Ik snap niet dat zo iemand voor een klas staat... Ik snap dat niet. Bijke. Ja? Dat was de geschiedenisleraar? Uh, dat was op de lagere school, toch? Ja, op lage nee, school? nee, nee, de eerste klas van de hogeschool. Ja. ja. Ah, nee, nee, de lage school is een beetje een moeilijke film. <coughs> maar hoe kom je bij de geschiedenisleraar? Nou, ik neem aan dat uh, Schindler's List, dat, uh, dat je dat bij geschiedenis uh, ja. Uh, ja, ziet. Nederlandse meesters weten ook weinig van geschiedenis. Zelfs van 40, 45. Dan mogen ze zelf voor naar school gaan om zoiets te gaan leren. Want daar weten ze niks van. Ik krijg naar een andere reactie op de mail. Uh, graag wilde ik uh, aan een van de gasten vragen: uh, of de volgende vraag stellen. In de oorlog werd het hele woonwagenkamp verraden door een bevriende politieman uh, met de naam Vlak. Nou, ah, uh, je... Vlak, ja. Had je het net over. Ja. Hoe is het afgelopen met die politieagent? In een vorige document. In een vorige documentaire over het Zigeunerorkest Tata Mirando... Ja. werd verteld, als ik het goed verstaan heb... dat deze politieagent na de oorlog een onderscheiding zou hebben ja. ontvangen. Dat lijkt mij toch de waanzin ten top. Ja, Rudy. is ook waanzin. Totale waanzin, ja. Hij maar heeft dat... hem wel gekregen. En hoe is het daarna gegaan? Hij is... Daarna hij is gewoon, hij doodgegaan. Hij heeft gewoon, gewoon doorgeleefd <lacht> tot... tot ja. gewoon, verder niks gebeurd is. <lacht> hij, hij is er niet Vlak. Dan gaan we naar de telefoon. Richard. ja. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik, ik had ik eigenlijk wel een soort uh, optimistisch uh, verhaal. Uh, nou, en, vertel. Uh, ik, ik viel weliswaar in het programma zo'n beetje half één, dus ik heb wel een heel groot gedeelte, geloof ik, gemist. Maar um, ja, ik, ik vertelde straks uh, van. Uh, ik, ik moet 75, 76, ik zit nog even te twijfelen. geweest zijn dat ik uh, met mijn uh, vriendinnetje uh, kamperend in, uh, in Frankrijk tegen de Zwitserse grens. Uh, uh, was uh, ...waar daar uh, liefstend gekomen, weet ik nog wel. En het was bijzonder slecht weer We hebben daar zo'n beetje 48 uur regen gehad. Dus we waren het echt helemaal verzopen. En we bleken op een treintje te staan... ...waar uh, een, een grote ontmoeting plaatsvond van, uh, van Roma- of Sinti-mensen. Dus de vraag is een beetje ook aan, uh, aan die, vrouw, uh, die mevrouw die bij u in de studio is. Van, zou, zou dat nou Sinti zijn geweest of Roma-mensen? Want het ging om, om duizenden... Uh, Mensen die daar zouden komen, maar niet alleen op dat terrein, want dat, dat past helemaal niet, dus dat heb ik nooit helemaal begrepen waar die andere honderden dan waren. Maar bij ons stond het die op een gegeven moment helemaal vol. En, um, maar het leuke was dat, dat um, na, na de tweede dag of zo, toen, uh, toen we er echt, uh, zeg maar, als we zo dat erbij zaten, kregen we eten van die mensen. En dan uh, bleef de vrouw ook staan bij de tent tot we het opgegeten hadden en zo. En, oh ja? Ja, en, het was, en ik weet niet hoe, hoe lang we daar nou zijn geweest. Vier, vijf dagen iets. Maar we hebben ook nog aan de tafel gezeten met, met muziek s'avonds en viool. En uh, het was een hele happening eigenlijk. En waar was dit, hè? In Solidoep. Dat is een heel klein plaatsje. Een Frans-Zwitserse uh, grens. Ik zat net al even op de kaarten kijken. Het moet, moet ergens tussen Le Mans en Dijon, uh, nee, best de Zon zijn geweest. En dan, dan naar het oosten toe. Nou, ik kan het niet zo gauw vinden, maar... En je wil weten of dat uh, Sinti of Roma waren? Ja, ja. Dus, de, de, of dat ook nog plaatsvindt eigenlijk. Want het, er zouden echt uh, duizenden uh, mm -hmm. Roma of Sinti mensen uh, daar ergens bij elkaar komen. Mm -hmm. Alleen dat terreintje waar wij stonden, daar konden er een paar honderd op. Dat liep ook helemaal vol op een gegeven moment. En uh, wij zijn op een gegeven moment toen weggegaan. Maar het was, uh, het was een heel bijzondere ervaring eigenlijk. Kremal weet het volgens mij. Uh, ja. ja, ik kan daar wel een antwoord op geven. Waarschijnlijk waren dat uh, Manouche. Uh, de Franse Sinti. Ja. Uh, Frankrijk heeft uh, ongeveer 400.000 tot uh, 500.000 Sinti en Roma. Een grote ja. groep. En behoren ook gewoon tot de Franse maatschappij en cultuur en geschiedenis. Ja. En uh, een paar keer per jaar hebben ze dat soort massa bijeenkomsten. Ja. En uh, dan kun je nog wel eens uh, ja, uh, duizenden caravans op een veld treffen ergens in Frankrijk. En dan komen ze ook gewoon samen... En dat is een, is een sociaal samen zijn. Mm -hmm. uh, ten dele soms ook religieus. Uh, je hebt in uh, Frankrijk de Evangelische Roma Kerk uh, ja. en sinti Kerk. Uh, <laughs> ja, we houden hem erin bij. Hè? Uh, maar uh, ja, die kerk die organiseert dat soort massabijeenkomsten in de openlucht. En, dat was het niet één keer per jaar, want ik meende dat, het, dat ik toen hoorde dat dat één keer per jaar was. Ja, dat zou waarschijnlijk uh, op die plek kunnen zijn geweest. Maar o, Frankrijk is natuurlijk groot. Ja. Uh, en, uh, er zijn verschillende plekken waar uh, dit soort bijeenkomsten worden gehouden. Zowel in Noord als Zuid als Oost als, als West. Ja, ja heel bijzonder. Ik vind, uh, ja, het praat natuurlijk over... Uh... Lang is geleden, 66, dat is reken maar uit. Uh, ja. Uh, 40 jaar. Uh, <laughs> maar, maar het ja, gebeurt dus nog steeds. Ja, steeds. En, en uh, kunnen zigeuners dus in, in Frankrijk nog wel trekken? In Frankrijk is daar een vrijere. Uh, ja. Daar zijn minder regels. <kwijnt> en je moet ook niet vergeten dat Frankrijk is natuurlijk veel groter dan Nederland. Ja. Uh, letterlijk ook. Maar uh, er is meer ruimte. En uh, in Nederland, uh, zo'n dichtbevolkt land. Uh, met zoveel verschillende groepen. Uh, praktisch gezien wordt het ook steeds onmogelijker voor mensen. als ze zouden willen rondtrekken. En er komt bij dat in Nederland al sinds 1978. praktisch een, een trekverbod heerst. Ja. Dat mensen zich niet zelf mogen verplaatsen. Wordt word er eigenlijk nog over grenzen getrokken, Peter? Nou, mag nog even over Frankrijk door. Want uh, je hebt uh, oh ja, ook, ik ben ook graag een vakantieganger naar Frankrijk ook uh, voor praktische omstandigheden wat dichtbij en uh, het is toch uh, weer anders toch lekker weer lekker weer <laughs> maar je hebt er ook uh, dan kom je altijd uh, naar mensen op de reis tegen zoals het heet en dan heb je ook van die sitacuï zoals het daar heet en dat zijn dan van die locaties halting sites uh, waar naar het, uh, mensen bij elkaar staan uh, tijdelijk uh, met uh, wat faciliteiten. En dat is net voor de Jean de Voyage, dus de reizigers. En uh, onder die Jean de Voyage heb je dan Manouche en, uh, en, en de Rom. En, maar ook wel zot, de ik. Als ja, ik dat nog de even afmaak, Maar het andere wat natuurlijk speelt: dit is het plaatje van Frankrijk tot voor kort. Nu heb je natuurlijk de Roma vanuit Bulgarije en Roemenië, die ja. in grote getalen de grens overtrekken. Je zult daar geen duizenden treffen op jouw vakantieplaats, op de camping. Maar wel in de bidonville in Frankrijk. En dat is natuurlijk al een kwestie wat momenteel enorm speelt in de EU. En wat hoog oploopt met Vivian Redding, de commissaris van Justitie. Ja, want werden, wat was dat ook alweer? Nou ja, dat ze dus weer terug moeten naar het land waar ze vandaan komen. Omdat ze langer dan drie maanden verblijven zonder werk. En... Um, en geen beroep op uitkeringen trouwens, of verzekeringen. Maar wel met uh, wat dan gezegd wordt. Uh, ja, er is dus een noodsituatie en uh, nationale veiligheid is in het geding. Openbare orde. Uit Marseille werden ze weggestuurd. Ja, diverse plaatsen. Lille, Parijs. Uh, nou, je kunt, uh, de meeste grote plaatsen kennen dit verschijnsel. In 2010 speelde het heel sterk. Komt voor het eerst naar buiten met uh, Sarkozy... En ja, nu natuurlijk met een andere president dacht men van... nou ja, het zal een andere aanpak zijn. Maar het is toch, misschien. Ja, maar het is toch wel een beetje dezelfde aanpak. Maar, maar nu wil ik toch even weten... wordt daar nog veel uh, grensoverschrijdend uh, gereisd? Nou, dat, dat denk ik in Nederland nog steeds het geval is. Met de kampeerwagens, uh, zoals die vanmorgen ook zagen bij de Stopera. Maar in, Absenap, in heel Europa bedoel ik? In heel Europa ook, uh, ja. ja. Maar niet, ja uh, kijk, in West-Europa had je meer het verschijnsel van de wagens. De woonwagens... En dat is al eerder verdwenen in het oostelijk deel van Europa. Daar zijn men uh, in, in dorpen ondergebracht en, en uh, aparte nederzettingen. En in uh, de grote wijken van de steden. Dat is niet meer trekkend. Maar die zijn gaan trekken met ja. de EU en de reisvrijheid. Daar ja. nou ben ik nou, het niet wel. helemaal mee eens. Ja. Uh, wat Peter hier zegt. Uh, uh, Sinti en Roma zijn over het algemeen sedentair. In mijn optiek. Wat zijn ze? dat ze op een vaste plek wonen... en ze verplaatsen zich pas op het moment dat daar noodzaak toe is. Uh, in mijn optiek, uh, en zeker in Oost-Europa... mensen zitten over het algemeen inderdaad in dorpen of op vaste plekken. En ook in Nederland. En het rondreizen zie je pas ook echt als er noodzaak toe is. Bijvoorbeeld de, waar Peter dus wel op doelt. Uh, Bulgaarse, Roemeense, uh, Hongaarse Roma... die een ontzettend slecht leven hebben momenteel in thuislanden. En die, die trekken dan vanwege de open grenzen naar West-Europa. Dat zie je. Alleen, uh, ja, er moet geen beeld ontstaan, met al respect... Peter, dat, uh, dat Sinti en Roma uh, overal maar rondtrekken. Want dat, dat is gewoon niet zo. Nee, overal maar rondtrekken. zat er een doel. Maar ook in Nederland zie je dat men rondtrekt. Uh, ja, rondtrekt. Wat, wat is een term rondtrekt. Het is zo leuk. Men handelt dus, uh... allemaal vingers opgestoken. En men bezoekt elkaar. Bijken wil ik graag wat zeggen. Ja, er, er, er zitten hier gewoon twee mensen. Ik zit erbij, die hebben het over een Sintje over ja. En ik zit hier maar bij te luisteren naar hun, want hun zitten te vertellen. En is dat niet Sinti. goed? Doen ze het niet goed? Uh, ik bedoel. Uh, Kijk, de rondtrekkende uh, Sinti of wagens wat je onderweg ziet... of Roma's, ja, dat wil niet zeggen dat ze ergens weg moeten. Die mensen zijn onderweg naar festivals. Ja, je hebt Samoa, heb je hebt het Django Reinhardt Festival... je hebt Sant marie de la Mer... je hebt in Spanje, heb je festivals, de flamenco-festivals... je hebt in <coughs> Noorwegen festivals, in Zweden. Daar zijn ze naar onderweg. En dat zijn die mensen die jij ziet... Maar jij, maar jij vertelde net, vroeger trokken jullie ook in de familie... En, en dat was ook gewoon omdat het prettig was, toch? Ja, maar dat, dat, dat, dat was uh, ver voor deze tijd, waar we het nu over hebben. Maar dit zou je nog het liefst doen, of niet? Trekken? Ja, tijdelijk, niet altijd. Tijdelijk. Okay. Kijk, wat dus er nu gebeurt, nou zijn ze gewoon op weg naar Samwa... met een stuk of twaalf, of dertien kampeerwagens, caravans... en uh, ja, dan zijn ze onderweg daar naartoe. Ja. Nou, dat vinden ze leuk. Richard, tevreden? Ja. Sorry? Ben je tevreden met het antwoord? Ja, ik vond het leuk uh, om het verhaal te horen, zeker. En uh, ja, ik wens jullie uh, verder succes met het programma. Dank je wel. Bedankt. Goedendag. hè? We doen nog één telefoontje en dan gaan we weer even wat muziek luisteren. Uh, en dat telefoontje is van Joep. Ja, klopt. Hallo. Ja, hoi, met uh, Joep. Ik uh, had een, uh, een vraagje eigenlijk aan uh, de dame van de Sinti... Uh, over uh, de eventuele erkenning uh, bij uh, de Tweede Wereldoorlog herdenkingen. Ik loop zelf ook al jaren dat ik eigenlijk vind dat die groep uh, daar een plaats in moet hebben. Maar mijn vraag is, uh, willen jullie dat ook? Zouden jullie dat ook uh, willen? Zouden jullie ook een delegatie daarheen willen sturen of zien jullie dat heel anders? Dat is de vraag. Oké, okay. ja. Dat kun je nou wat Kom even naar voren. Ik begrijp de vraag eigenlijk niet zo goed. Um, hoe heet het bij de Tweede Wereldoorlog? Herdenkingen. Ja. Nee, die er zijn. Er, worden, er zijn allerlei groepen die worden vertegenwoordigd. Ja. En ik mis, u, ik mis jullie altijd. Ja. Snap je? Mhm. Mm uh, ik ben wel op de hoogte van, van hè, wat er ook allemaal gebeurd is... Uh, uh, hè, om, in, bij de, die zigeuners. en nou ja, goed, er zijn nog een paar andere groepen... die ook nog steeds vergeten worden. Mm -hmm. Maar jullie zijn er ook een van. En mm -hmm. mijn vraag is... Ik, ik, persoonlijk vind ik dat jullie ook vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Mm -hmm. Dat er ook aandacht voor zou moeten zijn. Mm -hmm. Maar mijn vraag is eigenlijk van... Uh, Willen jullie dat ook? Snap je? Zou... Mm, ja, ja, ja. Het kan ook zijn dat jullie zeggen... joh, uh, wij vinden allemaal uh, laan maar of zo. Ja. Ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan. Ja. Nou, we hebben het uh, eerder in het programma al over gehad. Uh -huh. uh, wij herdenken onze overledenen in Auschwitz altijd in gedachten. Uh -huh. Er zijn geen speciale momenten voor. Oh, okay. Kijk, er worden wel eens reizen georganiseerd naar Westerbork, naar Auschwitz, uh -huh. maar er zijn altijd maar heel weinig Sinti en Roma die meegaan met zo'n uh -huh. reis. Want ik zei net ook al in het programma, de Sinti die herdenken iedere dag in hun gedachten, uh -huh. iedere dag. Uh -huh. En om dan naar zo'n uh, monument te gaan, of wat, wat het ook is... Ja. Uh -huh. uh, het heeft voor ons uh, weinig betekenis. Okay. Wij herdenken gewoon in onze gedachten. Hmm. Maar het is niet voor jullie niet belangrijk dat jullie daar vanuit... Uh, de Nederlandse samenleving erkenning voor krijgen, bijvoorbeeld? He, van dat dat gebeurd is, omdat ik nou, uh, ook had, dat er zo weinig mensen ja, ja, ja. weten ja, ja. He, wat, er, wat er gebeurd is. Ja, ja. Nou, we ja. hebben zelf in Den Haag we een monument uh, gerealiseerd in, bij de Bilderdijkstraat. Okay. En uh, dat heb ik samen met Ben Fama en uh, burgemeester Deetman hebben we dat gerealiseerd. Mm -hmm. Dat was voor alle sinti en roma die daar weggepakt zijn, namens mm -hmm. uh, dankzij uh, meneer Ari Vlak. Uh -huh. En dat uh, monument dat is gerealiseerd en uh, dat staat al een aantal jaren. En daar ah, gaan okay, wel uh, ja. mensen uit de buurt, gaan daar uh, ook heel vaak naartoe die daar uh -huh. wonen. Uh -huh. Maar weinig Sinti. Ja, ja. Weinig Sinti. Ja. Mag er nog iets op ja. toevoegen? Als okay. je de microfoon even wat weten voor je? <laughs> ja. uh, als er nog iets op mag zeggen, want volgens mij sinds 1995 was het voor het eerst dat Sinti uh, en Roma echt uh, in de picture kwamen bij herdenkingen. Ook uh, in Westerbork, ja. ja. Uh, dus terwijl het monument op het museumplein er al sinds 1977 staat. Ja. Um, maar hoe komt, hoe komt het dan dat er zo weinig uh, dat bekend is? Dat het ook meegenomen wordt in... Dat is de hele tijd wat ik mij ook bij die herdenkingen steeds afvraag, hè? Ja, maar dat is vooral aan gemeenten zelf en aan de comité's daar... om dat okay. ook zich te realiseren en er iets mee te doen. Er dat gebeurt dat wel steeds het. meer. Juist, en dat okay. is ook aan Sint-Jean-Roma om aan te geven of ze er iets mee willen doen. Ja, en dat, natuurlijk, dat gebeurt ook steeds meer. Dat was mijn vraag natuurlijk ook. Ja. Maar... ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dus maar dat komt... zie je dus wel steeds meer ja. gebeuren. Ja, ja. ja. Vanaf okay. 95. is uh -huh. mijn inschatting. Ja. Oké. Dank je wel voor de vraag, Joep. Graag. Gedaan. Okay. Dag. Veren, <coughs> Sorry. We gaan even naar wat muziek. De Band of Gypsies. En die is weer door Kemal meegenomen, of aangeraden. <laughs> Waarom deze? Nou, dit is het uh, nationale Cigeuner Orkest van Hongarije, zoals dat wel wordt genoemd. Uh, die trekken de hele wereld over. Volgens mij krijgen ze daar ook nog een subsidie voor van de Hongaarse overheid. Hoe uh, ambivalent het ook klinkt. Want in uh, Hongarije hebben de Roma het uh, niet gemakkelijk. Uh, en dat is een uh, spektakel. Uh, waarom is dat een spektakel? Daar komen honderd violen en strijkers bij te kijken. Uh, uh, drie symbolisten. Uh, uh, wel tien hobo-spelers. Ja, dat is gewoon een spektakel. Dat moet je horen. Nou, dat gaan we nu doen. Ja, dat gaan we nu even doen. En nou gaat net de naam van de band... Oh ja, de Band of Gypsies waren dit. 100 violen. 100. Echt fantastisch. Honderd. En jij, Peter, vertelde net... Uh... Oh, misschien ga ik even gewoon al, al jullie namen nog even roepen en uh, noemen. Kemal Rijk is de gast. Uh, Bijke Stijnbach en Peter Jorna, die zitten hier. Uh, en we hebben het over Sinti en Roma vannacht. Dat doen we al vanaf 12 uur, maar we gaan nog een half uurtje door. En je wilt iets vertellen over Budapest, waar jij net geweest bent. Ja. Nou, geen honderd, sin, geen honderd violisten daar. Ook geen vier symbalisten. Zoals ik die wel in het concertgebouw hier had gezien in Amsterdam toen. Het was een fantastisch, zo'n wervelende show. Maar daar in Budapest vorige week hadden we zo'n training van de Raad van Europa. En s'avonds dan even ook naar buiten lopen. En om de hoek was een restaurantje. En daar scheen dus ook muziek te zijn. Maar verder was er niks. Er was nog alle stoelen op de tafels. En wel één vleugel, er was nog wat licht. En toen maar even doorgelopen. En dan zaten de muzikanten met hun uh, kostuuntjes. Uh, even pauze te houden. En we vroegen of we daar nog even bij konden zitten. Dat kon. En dat was fantastisch. Uh, die avond. Uh, er was dus verder niemand in het restaurantje. En wij met onze tienen daar aan tafel. En één Hongaar, een oude heer. Die uh, zat dus eigenlijk. Het was ook zijn avond. Hij had ook betaald, denk ik, voor het orkest. Uh, uh, dus hij kon. Doen wat je wilde en vragen wat hij wilde. En hij, sterker nog, hij kende ook alle liederen. Hij zong ze ook mee. Dat is gewoon een Hongaar, eh, zoals nou, een gadje, een burger... Eh, uit de middenklasse op zijn minst. Hij had, had we gevraagd daarna, had hij s een succesvolle meeting gehad... en hij wilde die vieren. Hm. En hij was daar 20 jaar geleden voor het laatst geweest. Nou, dat was fantastisch. Ja, die bent als uh... Top. Ja? ja. Daar hadden ze ook een foto trouwens aan de wand van de 100 violisten. Ah, oké. Okay. Goed, wij hebben het over uh, Roma en Sinti. Uh, uh, 0800 1121 als u wilt bellen. 0800 1121. Als u wilt mailen casaluna.ncrv.nl. NCRV.nl casaluna @ncrv En voor de twitteraars hekje Casaluna. Um, er is een vraag van een beller die uh, niet in de uitzending wil... maar wel een vraag wil stellen. En dat is de vraag of het woord zigeuner gebruikt mag worden. Of moet je het over Roma en Sinti hebben? Je, is dat een besmet woord? Ja, kijk... Zigeuner uh, is eigenlijk een scheldwoord. En uh, wij hebben liever dat het, dat het uh, Sinti genoemd wordt. Maar ja, ik denk altijd bij mezelf... wat doe je dan met de Ciegeuner-orkesten? Ja, de Rome en sinti orkest worden. Dat. Ja. Ja, maar waarom is het een schildwoord dan, inderdaad? Als, er, als het voor, voor de orkest. is. Nou was. ja, het is een rovend en stevend volk eigen. Ja, dat wordt daarmee bedoeld. Oh, oké. Okay. Duits. Uit het Duits? Duits, ja. <laughs> See in the Gauner. Ja. Ja, ik oh, ja. moet lachen, want uh, er wordt, <laughs> ik vind het echt leuk. Jullie steken allemaal je vinger op, als je dat wil het wel <laughs> Zo beleefd komen ze ze niet vaak tegen. <laughs> Uh, Sigoiner, het Duitse woord, uh, zegt het al. Dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat komt weer van Gypsy. Gypsy zou dan weer komen van Egyptian. En Egyptians, dat waren eigenlijk de zogenoemde Egyptenaren... die in de middeleeuwen in Europa zich voor, uh, die, die voorkwamen. En de Europeanen zagen de Sinti en Roma aan als Egyptenaren. En vandaar dus die verbastering. Alleen door de jaren heen is uh, Zigeuner een scheldwoord geworden. Gewoon ook puur, of wat Bijke hier zegt, vanwege die beladen geschiedenis. Uh, uh, door de holocaust, waarin de grote Z, uh, uh, de mensen moesten rondlopen met een zet. Uh, dat, dat, ja, dat, dat, uh, dat is na uh, de bange jaren 40, 45 gewoon een volledig besmet woord uh, geworden. Oké, okay, dus dat moeten we niet gebruiken. Uh, nee, kun je beter niet doen. Even kijken, er is uh, de, uh, getwitterd... Er is heel veel getwitterd, maar niet alles. Uh, niet overal staat er een vraag in. Als een Sinti-meisje, is wel een vraag. Uh, met een niet-Sinti wil trouwen, is dat dan een probleem? Nee. Dat mag? Ja. Altijd alles? Uh, er zijn heel veel uh, <laughs> Nederlandse burgerjongens gewoon. die in zijn getrouwd in, uh, in de Sinti-gemeenschap. En gaan die, die Nederlandse jongens dan ook in het kamp? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. En een, een Roma in de familie, is dat nog een probleem? Uh, die zijn er niet zoveel, er gebeurt niet zoveel. Waarom zou dat dan weer niet gebeuren? Ja, ik zal het niet weten. <lacht> daar, steekt, daar steekt moeder een stokje voor, volgens mij. <lacht> maar we hebben, uh, uh, Nederlandse jongens uh, daar zijn er genoeg ingetrouwd in de familie. En, en ze dat... hebben dat uh, prima naar hun zin. Ja, dat gaat goed. Ja, gaat goed. Even kijken. Kijken, de, dezelfde twitteraar die, uh, die zegt uh, Gypsy Girls bij RTL. Dat is een tv-programma, hè? Allemaal oh. handje monteren of los mee, Ja. Geeft het beeld van uh, wij-zij-denken. De vrouw doet het huishouden en ze zijn ook homofoob. Klopt dat beeld? Wat is een homofoob? Een homofoob is iemand die niet van de homo's houdt. Oh. Is bang voor homo's. Oh. Nee, helemaal fout. Dat hebben jullie niet? Nee. Nee. En de vrouwen doen het huishouden, dat zijn strenge taak... Niet streng, maar die doen gewoon het huishouden. Maar niet streng. Dus en de dan... een doet het wat minder dan bij de ander. En uh, bij de Sinti is het uh, wat minder. Dan bij de Roma? Uh, ik heb geen Roma's gezien in uh, Gypsy Girls. Oh, nee, nee, maar je zegt, de een doet het wat minder. Ja, het, uh, het schoonmaken. Het huishouden. Oké. Okay. En die kloppen die zeer? Bauer... Nee, die kloppen niet. Nee? nee. Kijk, kijk je ernaar? Nee, alle twee niet. Frans Bouwer heeft ook een programma... Bauer. Ja, Sigeunennacht. Bauer Sigeunennacht. Ja, dan moet je voor naar Budapest om dat uh, te vieren. Zo Sigeunennacht natuurlijk. Oh ja, hij, ja, hij is met Hollandse uh, wagens naar Hongarije gegaan. Ja. En dat andere Gypsy Girls van Antje Montero? Ja, dat gaat over feesten, nou, communifeesten. Uh, maar klopt ook Het echte uh, echt, uh, leven komt er niet uit, dat heb ik niet gezien. Oh ja, het zijn de uh, En het, het is Gypsy Girls. Uh, nou, ik heb weinig Gypsy Girls gezien in, in dat programma van Antje Monteiro. Wat zie je dan? Mannen? Nou, het zijn geen uh, meestal Gypsy Girls. Het zijn uh, meisjes van de wagens, uh, reizigers, kampers. <tie> maar ja, uh, Antje Monteiro zegt dan... Uh, ja, uh, Gypsy Girls dat uh, bekt lekkerder, zegt ze. Het zijn de eigen woorden. Ja, nou ja, dat kan. Ja. Even kijken. Oh, de, dat, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een goed idee. Er is een beller, die komt ook niet op de radio. Maar die wil uh, graag van jou dat je even wat in je eigen taal zegt. Met ik hoor hem gelijk keren Ik praat die paas toen. En wat zei je nou? Ik vertel nu even tegen mijn dochters dat ik over een half uur thuis ben. Nou, dat denk ik niet. Want over een half uur rij je weg. Dan moet je wel heel hard rijden naar Dus zeg maar, ga dat maar eens even recht zitten dan in het uh, roma nest Oh, maar praten een paar stunden, dan Dus uh, het wordt een kwartiertje later, heb je nu gezegd? Nee, halfweertje later. Oh, half later. <laughs> Zitten ze te luisteren? Uh, Eén wel, ander weet ik niet. Maar dit, dit is wel, dit klinkt, het klinkt het lijkt, het lijkt eigenlijk nergens op. Hè? Maar, tenminste, het al, lijkt het, echt nergens op. Nee, nee, ik bedoel, ik kan het niet vergelijken met een andere taal die ik nee, ken. Nee. Klinkt een beetje onaardig. Er ik, zit van alles in. Van, uh, van alle talen zit er iets in. En daarom kan ik het niet thuisbrengen. Mooi. Wat er al mooi is. Spreek jij de... het ook trouwens, Peter? Nee. Eén woordje, misto. Misto. En ja. het woordje. Dat woordje kan, uh, kent Chantal nou ook. Chantal <coughs> ja, Jans. dat zal wel. Welke, ja. wie? Chantal Jansen kent dat wel nou ook. Misto. Die is ook bij ons op het kamp geweest voor Beat the Best. Ja, jullie zijn hebben ze gefilmd? Ja, ja dat komt omdat we nou, die orkesten hebben. Oh, oké. Okay. Het woordje jukkel is ingeburgerd in het Nederlands. Jukkel? Ja. Wat een grote, grote, is dat. Uh, dat... Jukkel. Ja, heb ik me laten vertellen. Ja. Eigenlijk als je twintig jaar Hond. tussen die mensen woont, dan moet je dan niet wat meer worden kennen. Eigenlijk. Nou, nou ik, ja. Kijk, ik ben geen onderzoeker. Nee, ik ben je... een begeleidsmaker. We leven in Nederland. Ze spreken, er wordt Nederlands gesproken. En ze spreken zelf ook Nederlands tegen mij. Ja. Als ze onder elkaar spreken, spreken ze Romanes. En... en de Sinti zijn wat mevrouw mag ook al vertelde, niet erg happig op om hun taal te delen... met een kaartje, met buitenstaanders. Okay. Dus Roma wel, trouwens. Die kwam met lijstjes aan, woordenlijstjes, van hey Peter. Leren jij? Ja, <laughs> inderdaad. In de jaren negentig. Ja, maar Roma is geloof ik ook een geschreven taal. Dat is mm. niet zo. Is dat van jullie niet geschreven dan? Wij hebben geen geschreven taal, nee. Oh, oké. Okay. Die bestaat niet. En hoeveel mensen spreken deze taal die jij nu net sprak? Alle Sinti in Nederland spreken deze taal. Ook in Duitsland. Maar, maar ook, ook de Sinti, Ja, precies, dat bedoel ik. Ook in Italië. Ook in, Hongarije. Ook in Nederland, ja, ja. Dus alle Sinti in Europa spreken deze taal? Zo. Ja. Dus je kan, en hebben die dan een heel ander accent? Ja, dat is net zoals wij hebben uh, wat Nederlandse woorden er doorheen. Spreek jij een beetje Haags, Sinti? Uh, nee. Nee, helemaal niet. <laughs> Maar het is wel anders dan in Hongarije. Goed, ja. we, we gaan even naar uh, Nemo. Aan de telefoon. Nemo? Hallo. Hallo. Goedenacht. Ik wil uh, jullie gasten hartelijk groeten. En uh, zeggen dat ik hele grote sympathisant ben van uh, Roma-bevolking. In de hele wereld natuurlijk. En ik ben hele grote fan van... Uh, Roma-muziek. En ook van Sinti-muziek? Ook. Oh. Er is geen betere muziek dan uh, Roma's en Sinti-muziek. Ja, we gaan zo nog wel wat draaien, denk ik. Ik kom van Balkan. En in de Balkan uh, woont, woont veel Roma's. En ik had ook uh, op school vrienden. Dus heb ik een uh, paar liedjes van uh, hun geleerd. Oh. En ik wou enkele zinnetje voor jullie gast zingen als mag oh, nou van mij mag die. ik vind het leuk ja? in ieder geval <laughs> dit, is, dit is in Roma taal ik weet niet of die verschil tussen Sinti taal maar die wat ik weet is wel in Roma taal laat maar horen ja, doe maar djelen djelen nou, shukare robea. Maladile, šukare Romeja, aj romale, aj čavale, čavale betekend mensem, dat ve etik. Wat mooi, je kan mooi zingen nemen hoor. Ja, Dank je. Vind ik Dat echt knap. Hele goede muziek, alleen is nog niet ontdekt in West-Europa. Het klinkt ontzettend melancholisch. Ja, mooi. Hij kan zo bij de Gypsy Band Baselimmer raasrijken. Nou, nou, ik heb niks tegen. Als ik kom tegen op straat, die muzikanten, nu zijn meestal van Bulgarije of van uh, Roemenië. Dan sta ik bij hun en ik zing samen met hun en ze vinden het heel leuk. Ja, uit welk land kom je zelf ook alweer naar? Ik kom uit Bosnië. Bosnia, ja. En in Bosnië iedere stad heb één wijk waar wonen Roma. Dit, dit zijn, uh, zeg maar mensen met huizen. Maar ik zeg, ik zeg altijd, ook als ze wonen in huizen, hun zielen zijn aan het reizen. Ja, uh, um, uh, no, want we, jij wist één woord, maar we, weten we de betekenis van wat hij net zong? Het mm. gaat over hele Roma-gemeenschap in de wereld. Uh, ik denk uh, uh, oproep aan alle Roma om uh, zeg maar hun cultuur en uh, manier van leven te... Behouden. Okay, en mooi. dan op plaats plaatje zeggen ze: Hey Romale, dus Hey Roma, Hey Chavale, Hey mensen. Ken je nog een uh, liedje? Uh, ja, Chayuri, Chayuri, Shukari, Mapirurdi, Palamande, Mapirurdi, Palamande, Chaye, Chaye. Er is enkele jaren terug een hele grote ster van Balkan geweest in Nederland, was ook op Nederlandse televisie. En haar naam is Esma Rejepova. Mm -hmm. En ze is echt koningin van muziek. Ik weet niet of bij uw gasten zijn bekend. Ja, Ken je het? Ja. ja. Ze is een hele groot, grote persoonlijkheid. Ja. En Liliana Butler. En Liliana Petrovic ook. Oh. Uh, uh, uh, uh, uh, nee, maar zullen wij afspreken... Nee, maar Nemo zullen wij afspreken dat als jij volgende keer belt... dat je dan weer een liedje moet hebben ingestudeerd? In, uh, in Roma? Nee, maakt niet uit. Gewoon een uh, nou, Bosnisch ik, liedje mag ook. Ik ben van beroep kunstenaar, dus... Zingen is mijn tweede... Ja, ja, dat doen we. De, de volgende keer dat je, dat je belt, moet je weer een liedje zingen. Ja. En ik wil alleen nog één zinnetje zeggen, als het kan. Ja. Uh, wereldse politici discuteren en praten en maken debatten over vrijheden. En Roma's en Sinti kusteren vrijheden. Die beleven vrijheden. Mensen moeten hun leren kennen om hun uh, leven en manier van leven te begrijpen. Ik, ik, ik ben hele grote sympathisant van deze mensen. Dankjewel voor het bellen. En groetjes. Bedankt ook. Ja. Tot volgende keer. Tot de volgende keer. Nemo. Wow. Ja, maar nog even <lacht> iets over taal zeggen. Ja, dat, uh, we hadden over de verschillen tussen Sinti en Roma... met uh, varianten, dialecten en uh, afhankelijk van de landen... waar ze doorheen trokken. die nemen ze woorden over natuurlijk. En aan, soms heb je dus maar heel weinig woorden... vanuit het Romanes ingebeurd in het Nederlands. Maar er zijn er wel wat. Zoals dat. Uh, maar uh, ik vond het ook wel frappant. Ik heb eens gelezen in een boek... Uh, dat in de 15e eeuw een lijstje opgesteld werd... door een edelman in het noorden van Nederland. En daar in... Er zijn dus nog steeds woorden uit te herkennen, het Romanes, En hij maakte eerst een contact met Roma, toen Heidens genoemd, of Egyptenaren. Stelde hij een woordenlijstje op en die woorden komen nog steeds voor. Ja. worden nog steeds herkend. Dus door de eeuwen heen, uh, er zijn veel verschillen. Er zijn veranderingen, zoals iedere taal, maar er zijn ook duidelijke uh, Zaken hetzelfde. We doen nog één uh, telefoontje, dan gaan we ook nog één een, een muziekje laten horen. Uh, mevrouw de Groot is nu aan de telefoon. Ja, dat Ach, ben ik. Dat bent u. Ik heb het uh, eerste gedeelte niet gehoord, dus ik weet niet wat die dames allemaal hebben verteld. Maar ik wil graag iets vertellen over Tata Miranda. En ik weet niet of dat nou Roma is of, of Sinti. ik weet het niet. Hij is, uh, hij is Sinti. Oh ja? Ja, ja. nou goed. Um, in de, in de oorlogstijd, toen stond de familie Wijs, die stond met een hele grote uh, wagen, bij ons in het dorp. De hele oorlog door. Ze hadden een heleboel kinderen, ik geloof wel negen. Ja. En ze maakten de schitterendste muziek. Ja. En die oude heer, die bouwde zelf violen. Hij ja. had dus aan de binnenkant van zijn wagen had hij allemaal violen hangen. En hij had een, zijn uh, dus kleinste zoontje. Dat was Moro nou. en die was drie jaar uh -huh. en die leerde viool spelen op een heel klein viooltje wat papa had gemaakt. En dat deden ze dus zo handig. Uh -huh. Ze hadden een afgezaagde boom, stond voor de wagen. En er stond een oude grammofoon op uh -huh. met allemaal prachtige sigeurne muziek. Uh -huh. En dat kleine ding, dat speelde als een tierenlier. Uh -huh. Je wou het niet geloven uh -huh. Zo prachtig. fijn, ik was er natuurlijk ook altijd te vinden, want uh, ja... En toen gegeven moment, hoe het zo ver is gekomen, weet ik niet. Maar toen kwamen ze bij mij thuis. Oh, speel jij piano? Ja, oh, dan kunnen we wel een keer samenspelen, zeiden die jongens. Die oudste jongens was en Max en Meisel en Loyla en weet ik veel. Die jongens die speelden allemaal viool. En die zaten ook, hadden dus ook een orkestje met elkaar en dus speelden ze vaak in Amsterdam in de hotels en zo. Maar goed, ik zeg, ja, maar ik kan, uh, ik, ik kan dat, jullie spelen allemaal zonder muziek, hoe doe ik dat dan? Oh, dat komt wel. Komen we komen bij je thuis en we spelen zo <laughs> mee. Nou, ja, en daar begonnen ze met hun uh, uh, melodie allemaal. Ik denk, wat moet ik daarmee? Dus... We hebben de toonaard opgezocht, het is in dat en dat. En toen heb ik gewoon gebegeleid, hè. hoempa, hoempa, hoempa. En dan riedelt het door. En dat ging zo goed. <laughs> het hele dorp liep uit. Zondagsmiddags stonden ze allemaal bij ons voor de deur, want dan was het orkest was bezig. Daar waren we met z'n drieën, hadden we drie violen. En toen, een gegeven moment, toen kwam er nog familie uit Frankrijk... want er zat ook nog iets, daar hadden ze nog een neef zitten... die speelde ook nog bij de band van Jungle Reinhardt. Dus, en die, die speelde citaar. En die kwam op een zondag. Volgens mij zei hij, komt kom kraam mee. Ik zeg, oh nee, dat durf ik niet. Nou, fijn, het ging als een lopen vuurtje door het dorp. Het was gewoon een opschopping voor de deur in de ramen, hoor. En dat was in, oorlo in oorlogstijd. Maar dat was zo fantastisch. Fantastisch om te doen. En ik ben ze helemaal uit het oog verloren. En dat vind ik toch zo zonde. Ja. Ik heb nog eens een keer gehoord dat ze, geloof ik, uh, uh, Meisel of Max, dat die ergens in Gelderland zijn gaan wonen. En, en in een huis. Maar ik ben verder die familie helemaal uit het oog verloren. En dat vind ik zo jammer. Maar die dames weten zeker ook niet waar ze zijn. Het is maar één dame. Zijn, uh, dames, maar Kemal uh, uh, weet het, geloof ik. Ja, ja, zijn ik, ben, dood. ik. Ik ben een meneer. Dus, uh, maar ik kan het ook aan u u zeggen. Uh, ik heb in mijn boek uh, de laatste van die generatie waar u over praat geïnterviewd. Dat is uh, Adolf Tata Mirando wijs Ja. Uh, woont nog in, uh, veel, ja. in Arnhem. Uh, speelt fantastisch piano. Is nu 81 en uh, heeft uh, de oorlog en de holocaust ook overleefd. Um, en die meneer die, uh, die komt ook in het boek voor. Uh, uh, wat interessant is, is dat het orkest ook uh, waar u het over heeft, is ondergedoken en uh, dat zijn woonwagens in de Haarlemmermeer hebben gestaan en bij ja, Bodegraven. Waar, waar zat u? In de Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. Maar, maar dat ja. was oorlogstijd en ik heb later ook zo opgekeken dat, er, <coughs> dat die mensen allemaal vervolgd werden. Want die stonden in de Haarlemmermeer midden tussen alle bewoners in en die liepen er allemaal vrij rond. Daar was helemaal niks tegen. Nee, toen ging dat nog goed, maar uh, dat was aan het begin van de oorlog. Later is het uh, ja, uh, ja, minder goed gegaan. Zeg maar. Nou, ja, Maar ik weet die jongens die gingen toch ook even goed nog uh, in Amsterdam, in de in de hotel speelden ze nog hoor, in het begin van de orde en zo. Maar dat op een gegeven moment zijn ze een beetje, moesten ze een beetje van dorp weg, want ze kregen verkeering met de dochter van de en dat mocht niet. Uh, mevrouw dat, de Groot, ik, dan dan ik, ken dan. ik, ik, ik, ik dank u. Ja, oh, dat was een hele opstand in zo'n in zo geheugd in de Arabië. maar we hebben mevrouw ook van zijn genoten van de muziek en ik heb nog een mooie plaats wat oh. we verkregen en die ben ik kwijt en ik ben nou alles kwijt. Dus mevrouw ik, de Groot, dan moet ik misschien ik een, een aansluitingspunt vanavond. Hey, hoort u mij, mevrouw de Groot? Ja. Ik dank u wel voor het bellen, want wij moeten even door. Ja, want we gaan even luisteren naar de muziek. Want u bent ze uit het oog verloren, maar ze zijn hier in ieder geval oh, weer het oor... ook in het oor. Geweldig. Dankjewel. Er zijn verschillende, uh, ja, uh, u ook van harte bedankt. Uh, er zijn verschillende groepen geweest, hè, met dezelfde naam, toch? Uh, ja, de familie kent verschillende takken, uh, die ook verschillende bands hebben gehad. Uh, maar het koninklijk Tata Mirando uh, Orkest wel, wel, dus dat waar is waar mevrouw overspakt. Ja, en, en, en, en daar gaan wij nu iets van laten horen. van Tata Mirando was dit. Met die Moro die op drie, als driejarig hier al zo op mooi op zo'n klein viooltje speelde. Ja. Die zat hier ook bij, hè? Ja. Ja. ja. Dit is waarschijnlijk een opname van een jaar of dertig geleden, dacht jij? Uh, ik denk wel meer. Bijke, bijke uh, tot slot van deze uitzending, wilde jij nog iets zeggen? Ja, er is een uh, instituut in Nederland geweest, het NISR. Voor, uh, ja Die heeft het eigenlijk een beetje overgenomen van het rechtsherstel. Nederlands instituut? Sinti en Roma. En... Uh, die uh, hadden uh, wat geld. Uh, wat over was uh, van het rechtgestel van de industriele uitkeringen, dat ging naar projecten. En is een instituut opgezet en uh, voor Sinti en Roma, dat is alleen. Uh, maar wacht geen... even, ik moet even begrijpen: rechtsherstel dat is naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, voor compensatie en erkenning Compensatiegelden. compensatie gelden gelden, ja. Voor, ja, er was, ja. Dus er, er zou geld naar Sinti en Roma moeten voor het, geleden, voor het leed in ja, de oorlog? Ja, dat is ook gedaan. Dat is ook gebeurd. Er is geld overgebleven. Want de meeste mensen waren al dood natuurlijk. Dus het geld overgebleven. En dat ging dan uh, voor projecten voor Sinti en Roma... En daar werd een, uh, een kantoor opgezet. En die moesten dat regelen met de Sinti en de Roma. Alleen, dat waren mensen. Uh, dat waren Nederlandse burgermensen. Die hebben alleen geen Sinti of Roma nooit en hebben niet gezien. Hadden er ook helemaal geen verstand van. Ja. Hadden wel een baan. Ja. Het geld is uh, voor een groot deel op... En de Nederlandse Sinti en Roma hebben er totaal helemaal niets aan gehad... aan dat hele instelling. Het heeft alleen maar geld gekost. En waarom moest dit nog gezegd worden? Waarom steekt het je zo? Uh, dat steekt mij omdat uh, een instituut is die voor Nederlandse Sinti en Roma op willen komen... met projecten en ze willen helpen en willen sturen om vooruit te komen in de maatschappij. Maar dat hebben ze helemaal niet gedaan... Dat dat is er nu... is gewoon helemaal niets van terechtgekomen. Dus er is één grote geldverspilling. Één uh, groot op, zootje. Eén groot zootje is het geweest. Opgeheven is het. En nu is het gelukkig maar opgeheven. Maar is het geld nu ook op? Of, of is er nog wat om wat goeds uh, te u? Er is nog uh, wat over. En uh, we gaan nou uh, kijken wat we op moeten zetten. Uh, hoe we dat geld kunnen gaan gebruiken. Dankjewel. Bijke je Dankjewel. Voor je komst naar Kaaseluna. Kemal Rijken ook. En Peter Jorna ook. Dit was het alweer. Maandag praat Lex Boldermeyer met uh, Rex Brico. Over zijn levensverhaal. Dat is een, een journalist. Die heeft voor, uh, voor Hervorm Nederland geschreven veel. Naar nou, de andere kant ook. Uh, dat dus aanstaande maandag. Zometeen hier op deze zender Nora Romanesco. Wat een prachtige toepasselijke naam vandaag. Uh, met het uh, VPRO-programma Woord. Ja, Het weekend gaat beginnen. Ik wens u allemaal een heel goed weekend. Hartelijk dank voor het luisteren en voor het bellen en voor het mailen en voor het twitteren. En uh, wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.